Ook lekker voordelig. 1 ster beter leven Giros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En niet te vergeten vitamines. Groene kiwis per kilo slechts 1,99. Hands van voor de... Aldi. Een topdeal bij Mediamarkt rennen Ik ben toch niet. koekoe, Papi. Terlulu Gek. Dus sprint terug voor de Philips OneBlade Pro voor 65 euro. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. Radio Veronica Met het nieuws. Het is 1 uur. Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Het zal voor het nieuwe kabinet nog best een klus worden om steun in de Kamer te krijgen. Want de reacties zijn niet mals nu het CPB alles heeft doorgerekend. GroenLinks PvdA vindt de plannen niet eerlijk omdat de rijken worden gespaard. Groep Marcus Zower is ook kritisch en de ChristenUnie is bang dat de gewone man en vrouw de rekening gaan betalen. Dat mensen met een laag inkomen de meeste koopkracht verliezen valt ook bij het CNV niet goed. De vakbond is bang dat de zwakste schouders de rekening van het kabinet gaan betalen. Ook bij Greenpeace negatieve geluiden. In plaats van de grote vervuilers te laten betalen wordt nu de rode loper uitgerold voor een nieuw vliegveld. Er zijn tien mensen opgepakt die belangrijke Oekraïners wilden vermoorden. Rusland zou ze daarvoor hebben betaald, zegt Oekraïne. Bij huiszoekingen zijn onder meer wapens, explosieven en communicatie met Russische contactpersonen gevonden. Zeven mensen werden in Oekraïne opgepakt, de rest in buurland Moldavië. En in een koffer op Eindhoven Airport is ruim een kwart miljoen euro aan cashgeld gevonden. De man die het bij zich had is aangehouden voor witwassen. De douane vertrouwde het niet omdat het stapels biljetten van 50 en 100 euro waren... die verstopt zaten in kleding en enveloppen. De man kon niet vertellen hoe hij aan het geld kwam. Het Veronica Weer van Weer Online? Het is droog bij 3 tot 8 graden. Vanavond en vannacht gaat het weer regenen. De temperatuur verandert niet. En dit is uh, Veronica Verkeer door Flitsmeister. Het is uh, druk op de weg vanwege de vakantietijd. Vielen op de A1 Hengelo richting Duitsland voor de grens 14 minuten. Via de A12 richting Duitsland ook 23 minuten voor de grens. Via de A37 voor de grens 14 minuten. En de A67 Venlo Turnhout tussen zomeren en Leendeheide 18 minuten extra. De hele nacht de slaap van je dromen. Niet te warm, niet te koud en de perfecte ondersteuning. Gun jezelf een Alping.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 Klinkt lekker, hè, die prijsfavorieten van Albert Heijn? Dat is topkwaliteit en altijd laag geprijsd. Zoals AH Mini-rozijnenbollen voor maar 1,99. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Sander Hogendoor. Dit is Veronica. Kijk, hoor, in music match zou dit uh, nou ja, mannelijke zanger zijn. Ethisch, Engels. Ik zou eigenlijk niet weten uit welk land ze komen. Gewoon Amerika, gewoon steeds? Nee, Brit. Ah, het is altijd de steeds op Brit, als je twijfelt. Maar dat zijn een beetje de, de, de dingen die je ook in het spel Music Match moet doen. Uh, die geven we weg in dat andere spel wat we elke dag spelen. Namelijk het top 3000 millisecondenspel. Dit is de hoofdprijs, maar we hebben ook nog twee troostprijzen. Nou ja, we noemen het troostprijzen. Een Veronica T-shirt en een eggdom in de morgen. kurkentrekker kunnen allemaal van jou zijn. En we stoppen het ook nog in de platentas die je sowieso krijgt als je meespeelt. Moet je wel even jezelf kwalificeren. En dat kan middels deze fragment. 1000 milliseconden. I don't know. Ja, geen idee. Maar als jij het wel weet... stuur het door via een Veronica WhatsApp bericht. Dan bellen we terug. En misschien mag je zo meteen de eindronde spelen... voor al die prijzen. Succes. They say the holy water's watered down. In this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running down... Day after day, we'll make the mundane a masterpiece Oh my, my, oh my, my love I take one look at you, you're taking me out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 Me. You better understand that you're alone Dreadlock Holiday. Hey joh. Wow. I love it. Radio Veronica, we gaan zo meteen het uh, top 3000 spel spelen. En dat gaan we misschien wel spelen met uh, Levi. Goedemiddag. Hey, hallo. Hey, je was uh, druk aan het uh, software engineeren, hè? Zeker, zeker. Of noem je dat niet zo? Ja, dat kan. Ja. Dat je een beetje aan het programmeren. En uh, wat ben je dan aan het maken? Kun je uitleggen welke programma je aan het, op dit moment aan het werk bent? Ja, nee, ik ben uh, bij het UWV. En ik zit uh, te werken aan de vervanging van een, uh, een legacy systeem. Dus we bouwen een nieuwe, uh, nieuw portaal voor de medewerkers van uh, het UWV. Dat soort, uh, dat soort mensen. Kijk eens aan, wat goed. Maar ondertussen toch even pauze genomen voor het top 3000 spel. Ik liet jou net de proefopgave horen, dat was deze. 1000 milliseconden. I don't know, maar jij wist het wel, Levi. Wat was het? Ik had een idee. Ik dacht dat het uh, Anouk was, met Girl. Yes, Girl, Girl, Girl. Duizend milliseconden. Oh. Dus is wederom de opgave, maar nou, iedereen hoort natuurlijk dat dat Anouk is met Girl, Girl, Girl. Uh, ik bedoel gewoon deze. Ja. Hey, en dat betekent dat we zo meteen kunnen spelen voor al die prijzen. De lege prijzenstas, die heb je al, Levi. Maar je kunt hem zo meteen gaan vullen met uh, alle allerhande prijzen. Mooi. Ik spreek je zo. Yo. Dit is Anouk. Lekker dansen op de Rocksteady Crew. Hey you Rocksteady Crew bij Radio Veronica. Maar zometeen weer even chillen met Easy van Fate No More. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi garantie, wifi backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. Je wil elke dag vooruit.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 18 plus speel dus. Ja? Echt serieus? 7, 7, 7, oh, wat een geld! 50.000, wat verdikke me. Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Windfarm. Mm -hmm. serious, go mee. Dat is het geluid van Windfarmed Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten? Ga naar vattenval.nl/slash windfarmd. Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza. Ons voetbalteam knapt gezellig het buurthuis op. Mijn beste vriendin en ik organiseren een lunch in het verzorgingstehuis. Lief zit in ons. Dus doe op 13 of 14 maart mee met NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Meld je aan op oranjefonds.nl slash NL Doet. Oranjefonds. Voor een verbonden samenleving. Weekenddeal bij Gamma. Nu 30% korting op alle verf en bijts. Ook op mengverf. Bekijk alle acties op gamma.nl. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Mm. ...kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf. Met cryptomunten. De nieuwe zacht drop van kleine. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister file op de A4 Antwerpen richting Dinterlorp. Vanaf de Nederlandse grens 25 minuten. De A12 Arnhem richting Duitsland. 17 minuten voor de grens. En de A58 Vlissingenbergen op Zoom vanaf de Kreekrakbrug 24 minuten extra. Dit is Radio Veronica. Het station van Wout en Frank. Iedere werkdag vanaf 4 uur. En nu Sander Hogendoor. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. Dit is Veronica. Clean Bandit, samen met de Zara Larsen bij Radio Veronica Symphony en ervoor Faith No More. Het top 3000 milliseconden spel. Het zou een beetje jammer zijn als je Faith No More hebt en je moet nog aan het top 3000 milliseconden spel beginnen. Dan sta je eigenlijk al met 3-0 achter. Maar niet uh, Levi, uh, Levy. goeiemiddag. Hey je was uh, lekker uh, bezig met software-engineeren... maar nu echt alle handen van de knoppen... want je moet je gaan uh, focussen op het top 3000 milliseconden spel. Je hebt uh, de Veronica-platentas heb al in handen. En die kun je gaan vullen met een Ekdom in de Morgenkeukentrekker... een Veronica-t-shirt en een uh, superleuk gezelschapsspel. Music match. En dat uh, kunnen we allemaal in die tassen van je doen. Hoi? Alright, gaan we lekker spelen. Dit is jouw eerste fragment van uh, 3000 milliseconden. En we spelen dus voor die Ektom in de Morgen Kerkentrekker. 3000 milliseconden. <middels> nou Levi. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, nee, dat klinkt bekend. <middels> klinkt bekend, ja. Maar uh, kun je er ook een titel en een artiest op plakken? Ja, dat is. Um, het ging mij opeens te binnen, maar uh, die was vorig jaar. Ja. Die is van vorig jaar, hè? Ja, ja, zeker. Maar ik wil het wel nu weten, want je bent een beetje ja, aan het treizelen. Ik, snap het. <laughs> ik snap het. Nee, helemaal niet. Nee, het, uh... Ja, zeg het maar. Uh, nee, dat nee, komt, uh, komt oh. niet te binnen. Nee, helaas. Het was Lola Young met Messi. Precies. Ja. En ja, soms ligt het op het puntje van je tong, maar dan. En uh... ja, dan komt die niet. Geen, ik doe in morgen, Geen flessen wijn die open kunnen knallen vanavond. Of tenminste, dan moet je zelf de kurkentrekker even leveren. Veronica T-shirt hebben we nu. Het fragment wordt wel wat korter. 2000 milliseconden. Cannabis sativa hollandica. Ja, wat is dat dan? De cannabis sativa hollandica. Dat is, ehm um... Oh, dat is ook. Oh, jeetje. Even een kleine blackout, dat geeft helemaal niks. Wilt het wel uh, nu weten? Of, ja, dat begrijp ik. Ja. Is dit Nederwiet? Ja, ja. Dan, uh, doe maar. Jazeker. De cannabis sativa Hollandica. Of de wereld. Nederwiedewiedewied. Ba -dum, ba -dum, ba -dum, ba -dum. Nou ja, de flessen wijnen konden niet open vanavond... maar de fik kan er wel in. Want Nederwiet is inderdaad helemaal goed... en dat Veronica-t-shirt stoppen wij in de platentas. Kunnen wij daar ook nog een fantastisch gezelschapsbel bij doen... om lekker avondenlang te puzzelen met vrienden en familie? En het laatste fragment is dusdanig kort leven. Die krijg je twee keer te horen. Komt-ie. 1000 milliseconden. Listen to the music. Van... Van uh, de Doobie Brothers. Ja, yeah, Doobie Brothers. Ja, zo ben je er toch nog een goede dag, uh, Levi. Ja, nee, ik, uh, ik, wel, ik ben blij dat ik me gerehabiliteerd heb. Maar, ja, zeker. Je kwam uh, even wat langzaam op gang. Echt een, een dieseltje, maar uh, het is helemaal goed gekomen. Uh, music match gaan we erin doen. Superleuk gezelschapsspel. Um, het Veronica T-shirt en de Veronica Platentas zijn voor jou. Hartstikke mooi. maak er een mooie dag van. Succes met programmeren en een fijn weekend alvast, hè? Hé, hey, hetzelfde. tot later. Hoi. Doei. Weet je waar, want Gerard is op vakantie. Dus zometeen standers en geen eggdol. Maar zorg dat hij zich niet alleen voelt. En bemoei je er lekker mee. Via tussen 2 en 4 via de Veronica WhatsApp. Kun je lekker een berichtje sturen. En dan veel plezier zometeen met Rob. En als laatste nog Kings of Leon. Use somebody. Fijn weekend tot maandag. Dit is Veronica. Decoratie kiezen? Carwij regelt het. We komen gratis bij je thuis voor advies. Boek nu je afspraak op Carwij.nl. Carwij maak het mooier. Het zijn Marktweken bij Jumbo. Met deze week Fanta Sprite of Fernandes Fles anderhalve liter. Nu 1 plus 1 gratis. Bezel kuipen. van 225 tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. En Campina of Optimal. Pak 1 liter. 3 voor 4 euro. God, wist jij dat papa een vroegboek is? Nee, waarom boek je nu al? Omdat je bij Vrijs vakanties nu de hoogste korting krijgt... tijdens de super vroegboek sale. Dat is fijn, dan houden we dus extra geld over heel veel ijsjes. Lekker, hè? Mm. De Burger King Hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer Voor maar 1 euro bij Burger King. Vrijs vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de super vroegboek sale.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 Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel. Kippie. Fans van Naanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven slagers rookworst. Deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,69. Geslaagd prijsje. Ja, zeg dat. Fans van Voordeel. Aldi.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 Daarom zijn die boodschappen die altijd op zijn, altijd laag geprijsd. Laagblijvers noemen we dat. Zoals een heel volkoren tijgenbrood voor maar 1,23 en een 8 rollen pak toiletpapier voor maar 2,59. We doen met je mee. Plus. Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al vier decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we met maar liefst 10% korting op de jubileumcollectie. Montel, al 40 jaar de zitspecialist van Nederland. Bij Plus hebben we naast laagblijvers ook de allerbeste aanbiedingen. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, één plus één gratis. We doen met je mee, Plus. Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein? Klopt, minstens twee dagen per week. En jij? Ik, ik meestal maar één keer per maand. En jullie reizen allebei met de NS Business Card? Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit... Combineer de NS Business Card bijvoorbeeld met het DAL-abonnement... dan is het vanaf één retour per maand vaak al voordeliger. Ontdek alle voordelen op ns.nl slash zakelijk. Bij BelSimpel vergelijk je alle telefoons en abonnementen... en vind je eenvoudig de beste deals. Zo ontvang je deze week de Samsung Galaxy A7-cadeau... bij een abonnement van de Bara. Kies een tweejarig abonnement vanaf 10 gig... en betaal helemaal niks voor je toestel. Check deze en nog meer scherpe deals bij BelSimpel. Bel simpel, zet de tijd op 2 uur. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 2 uur. Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. De grootste vakbond van het land, FNV, is geschrokken van de plannen van het nieuwe kabinet die zijn doorberekend. Het is onbestaanbaar dat rijken erop vooruit gaan en dat laagste inkomens de meeste koopkracht verliezen, zegt de bond. Volgens de FNV zet je zo de samenleving in de kou. Er zijn nog twee tieners aangehouden voor de moord op een 16-jarige jongen uit Delft. Hij werd eind januari doodgestoken in een dorp ernaast. De twee gearresteerde tieners waren ook al opgepakt voor andere misdrijven. Eerder werd al een 18-jarige man opgepakt die het slachtoffer zou hebben gestoken. En in Oostenrijk zijn grote problemen ontstaan door zware sneeuwval. Het vliegveld van Wenen moest een tijdje dicht omdat er 20 centimeter sneeuw op de landingsbanen lag. Ook de snelweg rond de hoofdstad was urenlang dicht door hopen sneeuw op de weg. In het zuiden en oosten van Oostenrijk zitten veel mensen zonder stroom. Bij ons geen sneeuw, wel regen vanuit het westen. Het is nu 2 graden in het noordoosten tot 9 in Zeeland. Morgen nog een beetje regen, verder droog met soms zon en 10 graden. Keze informatie, ruim 20 meldingen. Dit zijn de meest opvallende. A1 Hengelo richting Osnabrück voor de grens met Duitsland wordt gecontroleerd. 8 minuten